Op terug bij Peaceful Radio Show 1243 hier op ZFM Zandvoort. En Peaceful Radio is het nieuwheidsmuziekprogramma van ZFM. Um, we hebben natuurlijk nog een heleboel andere soorten programma's. Maar daarvoor moet je even naar de website zfmzandvoort.nl. En dan kom je er vast wel. We gaan dit eerste uur openen met een album van het label Ark Music... Zoals ik het de eerste uur al zei, het World and Folk Label. Um, misschien wel het grootste van de wereld. Uh, door een persoon waarvan ik de naam niet kan uitspreken... maar het album heet in ieder geval Musical Explorers Krishna in Spring. Nou, dat zal uh, wel een, uh, een stevig werkje worden. En verder uh, ergens het, uh, de allereerste cd van Pixel Radio. En uh, ja, alles is genummerd natuurlijk... En dat is nummer 1, is Shepherd Moons van Enia. En die komt uh, ook weer aan gang. En dan volgens het systeem gaan we dan weer veel nieuwere muziek draaien. Maar goed, eerst dit. Um, Enia dus. Ik wens je veel Art Music proudly celebrates 40 years as a world and folk record label. Bringing you music from amazing artists around the world. Songlines magazine writes. ARC Music seems to have access to a bottomless wealth of folk and roots music from every corner of the world. Thanks to Peaceful Radio for supporting ARC Music. Er heißt mein Bruder. En wij staven er alleen, en zij dekken Peaceful radio.